Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De Franse politie gaat onderzoek doen naar de Apreskibar in Rizoul. Gisteren bleek al dat studenten uit Utrecht die daar op skireis waren onwel waren geworden. En ze waren niet de enige. Studenten uit Leiden, Nijmegen, Maastricht en Leeuwarden overkwam het ook. Ze denken dat er iets in hun drankje is gestopt. Ook dit meisje werd gedrogeerd. Dat iemand dat dan doet eigenlijk. Ik weet voor mezelf hoe ik me voelde dat ik echt niks meer kon. Dat alles niet meer uit had gemaakt. Dus dat ik heel veel geluk had dat mijn vrienden en vrienden en alles erbij waren. Maar dat ook net zo goed heel anders had kunnen uitvallen. De studenten kregen klachten als trillen, misselijkheid en geheugenverlies. Zeker 22 van hen raakten onwel. Dapes Kibar zegt zelf dat ze niks te maken hebben met deze incidenten. Bij de raketaanval vorige week op een theater in de Oekraïnse stad Mariupol zouden 300 mensen zijn omgekomen. Onder het theater zat een schuilkelder, daar zaten duizenden mensen. Na de raketaanval was het een grote ravage en ook werd er flink gevochten in de stad. Daardoor duurde het lang om een beeld te krijgen van hoeveel slachtoffers er waren gevallen. Russen konden al niet meer Netflix en naar de McDonald's. Nu kunnen ze ook niet meer luisteren naar Spotify. Dat bedrijf trekt zich ook volledig terug. Het heeft te maken met nieuwe strenge regels die Rusland onlangs invoerde. Hierdoor kunnen bedrijven niet alles meer uitzenden of publiceren. Spotify noemt dit gevaarlijk voor medewerkers en luisteraars. Op Spotify is niet alleen muziek te horen, er staan ook veel podcasts op. En na een coronastop van twee jaar is vandaag in Alkmaar weer de eerste kaasmarkt geopend. En naast al het kaassjouwen en feestelijkheden werd er ook stilgestaan bij Oekraïne. Actrice Victoria Koblenko en haar man, beide geboren in Oekraïne, mochten de klok luiden en de markt openen. Het is heel bijzonder om een intens klein stukje van de 429-jarige traditie te mogen uitmaken. Het Oekraïns tintje, het volkslied... Vlak voordat ik de bel mocht luiden uh, maakt het natuurlijk heel persoonlijk. En dat maakt het ook bitter. Het is uh, echt hartverwarmend om te zien hoe bereidwillig uh, Nederlanders zijn. Hoe ze alles wat ze hebben afstaan om mensen in huis te nemen. Het weer. Vanavond is het helder. Het koelt snel af. De temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Morgen begint lekker zonnig. Later in het noorden wat bewolking. Het wordt maximaal 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 My, my,